en fris. Dit was het NOS-Germaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn voor donderdag flitsers aangekondigd op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Alkmaar en Uitgeest. En op de A30 Barneveld-Ede staat de politie tussen Barneveld en Knoop het Maanderbroek. Tot zover de verkiezingen.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 De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. antwoord. 106.9 FM. ZFM. ZFM. Come on, shake your body, baby, do that cold guy. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that con. No, you can't control yourself any longer. That Beat the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 De stad wil weg van alle stress. Verlangen naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en een aardig vuur. Kriebels in mijn buik, heen met de natuur. Ik geniet met volle teugen, ze kiezen, kant of de kroeg. Dromend in de duinen, een feest. Oude zorgen, wie lacht of dit de spaar? De vlogen van de zee wat is jouw kracht enorm. Het vol vloed, hier lang oude strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zon. Hij, hey, hij, hey, hey. niet met volle deuggen. Zie je de strand We Dus zullen we gaan zitten, direct? Even denk Ik blijf even, even, even gewoon hier. Ik als je niet meer vindt. Laat jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen.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 Dat gaat niet, dat Laat Say something. Yeah.